Goedemiddag, ik ben Biem Buijs. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op Ibiza worden spionerende feestgangers ingezet. De politie op het Spaanse eiland wil de verspreiding van corona tegengaan... en heeft daarvoor een detectivebureau ingeschakeld. De undercover feestgangers doen zich voor als rijke toeristen... en lopen de illegale feesten af om bezoekers te bespioneren en te verklikken. Die feesten worden wekelijks door duizenden toeristen bezocht. De meeste nachtclubs op het Spaanse eiland zijn voorlopig op slot. Op middelbare scholen blijven mondkapjes voorlopig verplicht. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws. Ook moeten scholieren het aankomende schooljaar nog steeds anderhalve meter afstand houden van docenten. Het zou nodig zijn omdat veel scholieren nog niet volledig zijn gevaccineerd. In Duitsland is een Nederlander opgepakt die al tien jaar op de vlucht was voor de politie. Hij kreeg in België vijftien jaar cel voor poging tot moord, maar hij sloeg al voor dat proces op de vlucht. De man werd gisteren aangehouden en België gaat Duitsland vragen om hem uit te leveren, zodat hij alsnog een straf kan uitzitten. En in het Friese pepergaan gaan ze knallend het weekend in. Er werd vanochtend een mysterieuze buis gevonden in een riviertje. Magneetvisser haalden hem naar boven. Ik heb al een paar keer uh, magnetvissen hier in de buurt, maar dit dit uh, nee. nee. Dit is het toppunt. Wat is het? Het is, een, het is een kanon, maar hoe en wat, dat is nog helemaal niet bekend. Nou, inmiddels wel blijkt een deel van een bergkanon uit de Tweede Wereldoorlog te zijn. En Er zat ook nog explosief spul in. Defensie heeft hem vanmiddag veilig laten ontploffen. Het weer op steeds meer plekken breekt de zon door vanmiddag. Het wordt 20 tot 25 graden. Ook morgen best een lekker zomerdagje. In het noorden heel misschien een buitje. En het wordt maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Bij de afsluitdijk staat een hele lange file. Op de A7 is dat, van Horen naar Friesland. Tussen Den Oever en Kornwerderzand heb je meer dan een uur op onthoud.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 Hey.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 Spannend in het day dan I go harden voor de fan doe ik zo hard. Ram mijn money up to buy je jobs, maar Mami, ik test voor die bank. Bro, AMG, dat is tempo. Lied je te doen, zei je je hebt zo. Gel mijn bakken, want je bent boos. Die hen niet maak mijn payf. Kan dingen typen over baby's. Kan je dingen zeggen maar ik meek niet? Voor je wiepen, maar ik denk niet. Money blakken en money op de bank. Je wordt weten wat ik heb, ik zie je denken. We komen altijd bozer in de lente. Perfecte weather voor de lampels en wensen. Kom komen kom online. Kom online, Sorry kom online. Kom baby, kom baby, kom kom baby, kom Kom baby, kom Kom baby, kom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 This mommy come on, baby, come on. Come on, shall come on? Come online, baby, come on, baby, come on, baby, come on. Come on, baby, come on, come on, come come on, come come on, come on, come on,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 Sí que de tu vocea este corazón, todos los días a Dios le pido, que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de voz, sí que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido, a Dios le pido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 Zandvoort als bruizende watlaas, walking de zomer ZFM. Oh mijn lof weer, yeah yeah, oh me lof De regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ziekenhuizen neemt het aantal coronapatiënten langzaam af. Daar liggen nu 646 mensen met corona, drie minder dan gisteren. Sinds maandag zijn aan de Belgisch-Nederlandse grens drie boetes uitgedeeld... ...aan mensen die geen geldig coronabewijs konden laten zien. Ze kwamen niet uit Nederland en kregen een boete van 95 euro. In totaal werden 225 mensen gecontroleerd, zegt de Maratiocee. En magneetvissers hebben bij het Friese dorp peperga een oud stuk metaal boven water gehaald. Bleek een deel van een bergkanon uit de Tweede Wereldoorlog. De EOD vond ook nog een granaat in het kanon die is tot ontploffing gebracht. Het weer zon en wolken. Het is 20 tot 25 graden en het waait stevig. Well, sometimes Vensant voor 106.9 FM. C, F, F.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 Out of my health. Fresh photos with the bomb lighting New man on the Minnesota Vikings True first needed something more exciting Dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb -dum -dum -dum. I'ma hit you back in a minute I don't play tag, bitch, I'm in it. like ay, ay, ay. Miss you more when I'm away I'm not perfect no. That's why you like me so much but we're not working Planbaar, want de zon schijnt. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag. Hete zomerhits. Subway so selection, Now that you're gone Cause we all need to be good. And would you, we'll be down in the.